Christian Bonenbakker met de Ten West Journaal. In haar eerste campagnebijeenkomst heeft Kamala Harris zich afgezet tegen de Republikeinse presidentskandidaat Trump. Ze vertelde dat ze in haar werk als openbaar aanklager allerlei misdadigers en bedriegers heeft aangepakt. Dus ik ken het type Donald Trump, zei ze. Ook viel Harris de Republikeinen hard aan op het recht op abortus... Een keuze voor Trump is een keuze om terug te gaan in de tijd, zei ze. Harris heeft inmiddels voldoende steun in de Democratische Partij... om volgende maand te worden aangewezen als presidentskandidaat... na het terugtreden van Joe Biden afgelopen zondag. Een Amerikaanse senator die is veroordeeld voor corruptie heeft zijn functie neergelegd. Democraat Bob Menendez uit New Jersey werd vorige week door een jury schuldig bevonden aan omkoping. Hij zou het Egyptische leger informatie hebben gegeven over Amerikaanse hulpplannen en in ruil daarvoor honderdduizenden dollars, goudstaven en een auto hebben gekregen. De 70-jarige Menendez zat sinds 2006 in de Senaat en daarvoor 13 jaar in het Huis van Afgevaardigden. In oktober wordt zijn straf bekend. Hij kan tientallen jaren cel krijgen. In een onderzoek naar drugshandel heeft een politie-infiltrant zelf 100 kilo cocaïne ingevoerd, meldt Nieuwzuur. Het gebeurde bij een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen... dat al langer werd verdacht van betrokkenheid bij drugsinvoer. De infiltrant, die zich voordeed als drugscrimineel, betaalde volgens Nieuwsuur 180.000 euro smeergeld aan de directie van het bedrijf. De drie directieleden zitten intussen vast. De burgemeester van Vlissingen heeft het bedrijf gesloten en vorige week is het failliet verklaard. De advocaat van een van de directeuren zegt dat de politie zich met de infiltrant mogelijk schuldig heeft gemaakt aan uitlokking.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 Popular. Er war zu exaltiv, genau das was er Pferd, er war ein virtuose to Ose, war ein Rocky Dole Und alle sucht noch auf den Captain Rock mehr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 Make feeling pretty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 What you need Just say you one day Will bring back yourself This is some good shit